Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kermmerland. Ja, dag dak is er uh, wel weer af uh, van, uh, van dit uh, uur met uh, Get Your Guns Out van Niemand minder dan Gangster. Uh, het EP is uh, afgelopen donderdag, uh, of wat zeg ik woensdag, ten doop gehouden in Panama in Amsterdam. En dat was wel een aardige aanleiding om eens even wat dingen te gaan draaien van die EP. Ik uh, denk zoiets uh, van gaspedaaltje flink intrappen, hè? Dat, uh, dat werken, dat idee. Dat is ook meteen uh, het laatste uur van uh, deze Zondag in Kennemerland op AB Radio en ZFM Zandvoort. Hoe zou het toch met onze Bloemendaalse hockeyvrienden zijn daar aan de Zomerzorgelaan? Dat gaan we straks allemaal horen van Frits Reek. Die het laatste gedeelte van, dit, uh, van deze wedstrijd aan de Zomerzorgelaan staat uh, te bekijken. Maar tot uh, aan het moment dat we Frits eventjes weer de uitzending in gaan trekken hebben we ook nog deze klaarstaan en aangezien we hier nog een Holland Casino hebben staan, hè, is het misschien wel een beetje toepasselijk om Lady Gaga muis van staal te halen met Pokerfeest. Thanks. tegen de borst aangedrukt omdat ik niet wil weten wat die ander wel zou willen weten van mij maar goed, Pokerfeest, daar ging het over van Lady Gaga een beetje een uh, stijl icoon als ze langzamerhand aan het worden en gisteren, gisteren dacht ik aan twee Tina's, uh, zou Eric Clapton dat ook weten, hier is uh, Tina Turner nog eens een keer samen met Eric Clapton ken nog een goede gitarist hoor die dat zou, zou over kunnen nemen ja hij eet alleen daar en van de achteren de van Putten. Jack Clapton en Tina Turner, ja, tearing us apart met op de trommels Phil Collins. Ja, daar, ja, die, inderdaad, die. En het is uh, inmiddels uh, bijna kwart over vier. We gaan weer terug naar de, de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren. En dan heb ik het over de halve finale bij de play-offs. En of Bloemendaal slaagt in de opzet om nu heel snel uh, een einde te maken aan die uh, halve finale om ja, deze wedstrijd te winnen, horen we nu van Frits. Ja, we zitten 18 minuten in die uh, tweede helft en uh, Bloemendaal begon uh, heel goed. Uh, Jamie Dwyer zette al binnen enkele minuten in die tweede helft uh, de hemden op voorsprong 2-1. De mooiste kant was misschien wel voor uh, Ronald Brouwer uh, daarna, direct daarna, een strafbal. Toegekend uh, vanwege het uh, aanvallen van uh, Martijn van Melo in de cirkel. Maar uh, Ronald Brouwer uh, faalde oog in oog met uh, doelman Akbar. En ja, je kan Bloemendaal weinig verwijten, maar je kan ze wel verwijten dat ze daarna niet echt gingen doordrukken. Want dezelfde situatie als in de eerste helft merken we nu dat Laren zich terugvecht in de wedstrijd. We hebben al een paar keer verschillende aanvallen gezien met Roderick Huber in de hoofdrol die erg gevaarlijk waren. En waar Jaap Stokman ten nauwernood een beentje tussen kon krijgen. En nu is de vijfde... Uh, la, ...de corner van Laren in de maak... ...waar uh, Deurner doet... Uh, ...waarvoor hij is aangetrokken... ...en uh, Deurner uh, profiteert... Uh, van uh, maar ja, Misschien wel uh, de, de concentratie van Bloemendaal die gokte op een uh, variant. Maar Dunner verslaat Jaap Stockman in de linkerhoek. En zo staat het 2 uh, tegen 2. En heeft uh, Bloemendaal nog een kwartier om uh, alsnog te, te winnen. Nou, uh, het gaat nog uh, wat worden. De zon is verdwenen, de stand is uh, gelijk. En Bloemendaal gaat uh, aanvallen richting uh, het clubhuis. Met uh, Vermeerlo op de rand van de cirkel. Helemaal aan de rechterkant uh, is het... Uh, en Meijer die hard in die cirkel plaatst, maar die bal gaat naar buiten. Nou, het goede nieuws is dat Bloemendaal aanvalt. En het slechte nieuws is dat Laren heeft gelijk gemaakt. Met een kwartier nog, 2-2. Inna met hot en inmiddels aangeschoven. Ja, nee, uh, kijk, uh, het is uh, heel erg leuk, maar uh, <laughs> we gaan uh, geen zoete broodjes uh, bakken vandaag. Uh, het is uh, een karting ja. en karting dat betekent uh, een beetje ook uh, Justine van Denzen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, je staat uh, plaatjes uh, wel eens te schieten op, uh, op het circuit. Nou, ah, wel eens bijna altijd. Wel eens, bijna altijd. En je, staat, je hebt wel de gave altijd dat je uh, op vaak de goeie, op de juiste, ja. juiste plekken staat. Ja. Uh, ik heb het wel eens gehoord uh, van Chris Rotanes uh, van even kijken of mijn uh, informanten bezig zijn. Jij bent er een van. Ja, dat en en uh, met, ja, je, je hebt een neus ervoor uh, om uh, daar uh, te staan. Ja, nou, meestal. Het is meestal gewoon geluk, hoor. Daar kun je ja? niet, uh... Nee, kun je toch niet? van want... Maar ja, je hebt toch wel eens een bepaald gevoel ja, je, van... je hebt wel een beetje inzicht van... Daar zou wat mens. kunnen gebeuren. Ja. ja. Had je toevallig bijvoorbeeld ook een plaatje geschoten... waar Schotthorst uh, bijvoorbeeld vorige week uh, de zegen liet liggen bij de Formule Ford? Nee. Nee. Nee. Uh, Oké, okay. uh, maar uh, je bent ook een vervent karter, uh, uh, heb ik me uh, laten vertellen. Nou ja, Indoor karter. Indoor karter, ja. ja te prijzig helaas. Wat zeg je? Buiten is helaas te prijzig. Ja, ja, uh, indoor karten, dat, uh, dat is uh, de andere kant? Goed, ja. Goed betaalbaar ook. Goed betaalbaar. Uh, to, uh, ja, dat uh, schijn je met, uh, met Hype van de Nulft geloof ik uh, ja, vaak uh, te doen, hè? Nou, niet Tegenwoordig niet meer, maar nee. vroeger we wel veel met hem uh, gekart. Ja. Uh, en is hij nu precies de andere kant op gegaan? En jij, wat, uh, ja, hoe moet nou, ik hij, zien? Hij heeft als uh, race licentie gehaald afgelopen ja. jaar. Ja. Ah, en ik uh, ben uh, nog steeds met karten. Uh. En jij bent nog uh, daarmee uh, bezig. Ja. Uh, maar vandaag uh, was er iets bijzonders, had ik uh, me laten vertellen. Uh, wat was vandaag de dag waarom jij uh, ging karten bij dag de indoorbaan van Blekemolen in uh, Amsterdam? Ja, dat klopt. Uh, ja. Het was bij uh, Blekemolen. Ja. De, de Red Bull kartfight was daar. Ja. Zeg maar een voorronde, als je die uh, zou winnen, dan. Uh, mag je volgende week uh, in het voorprogramma van de Masters uh, op het circuit uh, karten. Ja, en wat, uh, wat was uh, daar ja, voor jou uh, zeg maar uh, te halen? Dus je hebt eraan meegedaan, want je, de, ja, voor minder ga en, jij natuurlijk ja. niet uh, uh, je mee dan je rijden. Door. En als je tweede bent, uh, ja, dan heb je verloren. Dus <laughs> eigenlijk was het alleen uh, om te winnen. Ja. En gewonnen, neem ik ja, aan. Ja, uiteindelijk <laughs> is het gelukt. <laughs> ja, want anders zit je hier natuurlijk niet. Uh, gewonnen, uh, ging dat gemakkelijk... Um, ja, best wel. Dat meen je niet. Uh, was er zo weinig uh, tegenstand dan? Qua tijden was ik uh, eerste en tweede. Dus... Oh, ja. maar wie, uh, waren er, uh, was de concurrentie toch nog wel een beetje hevig? Ja, er waren best wel wat uh, echte professionele karters die dan veel uh, buiten rijden. Ja? ja, voor de rest uh, er zaten ook uh, recreanten tussen, zo je dat. Ja, noemt. recreanten. Die, dat zijn uh, de mensen die, die je altijd in de gaten moet houden. Uh, en, uh, de Prins deed mee. De Prins? Ja. Uh, welke van de twee? Uh, Pieter Piet Piet Christian. <laughs> ja. Oké, okay, die, die deed ook mee. De, wilde hij ook een gooi doen om uh, te kijken of hij... Uh, nou, volgens mij was hij met uh, opnames bezig van uh, RTL Boulevard. Ah, ah dus dat, uh, uh, dat verklaart uh, het verhaal. Uh, nou ja, goed. De Red Bull Cardfight. Uh, jij, dus, jij bent dus uh, de winnaar geworden. Was dat, uh, gaat dat per provincie? Ja, dat is uh, per provincie. En dan... Uh, Één iemand onder de 15 jaar gaat door en één iemand boven de 15 jaar gaat ook door. Ja. Dus uiteindelijk heb je 24 man. 24 man. En jij bent bij de categorie boven de 15? Ja, dat klopt. Ja. Uh, 24 man plus Vettel volgende week? Uh, dat weet ik niet. Volgens mij wel. Maar ja? Dat durf je, durf je nu nog niet te zeggen? Ik zou het niet weten. Maar, nee. maar goed, uh, het is natuurlijk wel uh, interessant als jij daar rijdt. En er zit uh, zo'n uh, grote Formule 1 uh, grootheid uh, daar even te kijken. Nou, en... als je maar niet zo rijdt als net. Uh... Nee, dat had ik gezien, ja. Dat was, uh, dat was, uh, ik denk dat er nog lang aan de keukentafel daarover gesproken gaat worden. Of bij de barbecue van ja, Red dat, Bull uh, vanavond. Dat denk ik ook. Uh, niet met de uh, onderruggenot van een uh, gezellig drankje. Maar ik denk eerder met uh, honkbalknuppels Dat ja. is uh, mijn vraag. Heb je hem gezien, die wedstrijd? Uh... Ja, ik heb het laatste stukje nog uh, kunnen zien. Ja, het, was, uh, het was een beetje een uh, vreemde actie van uh, Vettel, denk ik. Ja, nou ja hoort erbij ja het hoort erbij maar uh, jij gaat niet uh, zo rijden uh, volgende week nee ik denk het niet nee? uh, ja wat uh, nou volgende week dus dan op het circuit voor uh, met zo'n kart uh, jongen ja, nou, het is op het uh, rechte stuk voor de ja. tribune is dan uh, parcours uitgezet ja. en zaterdag uh, mogen we trainen mm -hmm. om een beetje te kijken hoe het is ja. en dan uh, zondag de wedstrijd nou, dus het is eigenlijk gewoon heel lang uh, rijden en dan uh, weer een uh, bochtje maken en dan weer terug het re rechte stuk op. Of? Nee, waarschijnlijk zal gewoon uh, een aantal bochten uitgezet worden. Het is hmm. niet over het hele rechte stuk, maar op een uh, klein gedeelte ervan, denk ik. Klein gedeelte. Uh, ja, dus misschien uh, nog een, een restje van de baan uh, meenemen. Dat dat, dat, zou weet kunnen. Je, dat weet je niet. Um, uh, die Red Bull Fight gaat natuurlijk uit van Red Bull. Ja. Um, Daarom heeft Blekemolen gedacht van, ik ga dat uh, eventjes organiseren voor Noord-Holland. Uh, nou, het was van uh, elke provincie, er uh, was zeg maar één kartbaan die het uh, kon organiseren. Dus ja. ik zou, ja, en uh, het circuit is natuurlijk ook al uh, ja, dicht bij elkaar. Ja, met elkaar vergroeid uh, ja. als het ware. Uh, nou ja, het is in ieder geval leuk en prettig om te weten dat je die uh, wedstrijd uh, had uh, gewonnen. Ja. Uh, ja, het draait op zich. Uh, je zei al, gemakkelijk. Ja, ik vond het wat, uh, wat, wat makkelijker was dat, dan ik ja. dacht. Ja, wat is het voor een, uh, voor een uh, kartje? Is het, uh, nou, gewo gewoon een uh, kart Snel? Nou, gaat wel. Gaat wel. Uh, gelijkwaardig aan elkaar uh, materiaal? Of? Ja, ja dat uh, uh, uh, wel En het komt dan eigenlijk aan op stuurmanskunst... en uh, de juiste manier de bocht aansnijden... en uh, snel uh, alles rondom. Uh, ja, ronden. precies. Dat, ja. Is het, uh, dat is het hele spelletje. Ja. Uh, wat fascineert nou dat kart uh, van jou? Uh, wat wat, wat, wat, wat uh, spreek je daar nou in aan? Ja, alles. Alles. Snelheid. Ja. Op het randje rijden overal. Ja, dat is leuk. ja en je hebt ook, uh, ook wat uh, rijders uit uh, de nationale autosport uh, top tegenover je gehad. Ja, dat klopt. Ja. En die waren ook niet, waren, sommigen waren ook niet helemaal gelukkig met jou. Ik geloof bijvoorbeeld een ene Ricardo van der Ende geloof ik. Nee, dat was uh, Daar heb ik niet echt uh, tegen nee? gestreden. Oh, ik, ik, ik, uh, ik kan me wel eens een keer herinneren dat je een strijd uh, had uh, geleverd uh, met hem. Dat of... was het met uh, Melroy Heemskerk. Uh. Oh, met Melroy Heemskerk, ja. ja. En, en? dat uh, was een titanengevecht. Nou, dat was wel een uh, leuke. Uh, toen had ik nog niet zoveel uh, ervaring, maar mm -hmm. dat uh, ging er goed aan toe. Uh. Ja, ja, dus uh, het is uh, wel zo van. Uh, uh, niet uh, elkaar zomaar wat, uh, wat gunnen in dat. In dat opzicht? Nee. Uh, gewoon uh, zoveel mogelijk blokken en uh, echt racen gewoon. Ja. In Heemskerk uh, stond hij dat kunstje vrij goed. Toen ja, je met dat, hem in die het, kan uh, het wel hoor. Ja? <laughs> ja. Uh, maar het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat er ook rijders zijn uh, die zeggen van op een gegeven moment heen. Waar jij dan uh, tegen gereden hebt. Van, tjonge jonge jonge jonge. Uh, ja, ik de volgende eens, keer zal ik, uh, zal ik je eens even proberen nou, de boel af te steken. Het was meer andersom. Uh, ja? Dat ik erachter heen uh, ja? dat ik... Uh, graag er voorbij wou, ja, maar dat... naar hun mening dan. Ja. Maar ja, dat uh, hoort er ook bij. Nou goed, je hebt, je hebt karten uh, aanleg. Ja, dat, uh, dat wel. Dat is bewezen. Dat is bewezen. Sinds vandaag uh, mag jij dus uh, namens Noord-Holland van boven de leeftijdscategorie 15 plus volgende week uh, meedoen op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja, dat is... Uh... Ja, dat wordt wat. Ik hoop het. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor de, voor de uitleg in ieder geval en uh, veel plezier volgende week. Ja, dankjewel. Oké. Okay. I've been thinking about it was time that we did it needed. I'll some down just to come around and I. I've been thinking about it was time that we made friends.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 I'll be sleeping for life, you feel me These let me dream a days, and I will live a night The don't wanna hear me say, I didn't have the time I got a record up the oven, and then that's something Ain't nobody stopping that, stopping that from coming I gotta ride a little bit more style was what you waiting for? 'Cause I don't know hey, yo, I think it's time to give it a go What's that?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 ook een bent uit de regio Chef Special. Die zeer uh, uh, bezig is om aan de weg te timmeren. En inmiddels al doorgedrongen is bij de landelijke radiostations. 3FM uh, draait dit nummer al vrij regelmatig. Deadline was dat. Weer terug naar uh, de wedstrijd. Bloemendaal, Laren bij uh, de Hockey en Stond 2-2. Het goede nieuws was dat Bloemendaal aan het aanvallen was. Doen ze dat nog steeds, Frits? Ja, ik heb alleen maar slecht nieuws. Uh, ben ik bang van uh, niet alleen. Uh, de paraplu's opgestoken. Op het scorebord staat 2 voor Bloemendaal en 3 voor Laren. Luke Durner, de man die uh, seizoenen bij Bloemendaal speelde, deed uh, de Bloemendaal verdediger. En Jaap Stokman uiteindelijk uh, de das om. Want uh, twee keer was hij uh, met de strafcorner doeltreffend uh, in de weer. En nu, met misschien nog een minuut, misschien nog twee minuten te spelen, hikt Bloemendaal tegen die 2-3 achterstand aan. En lijkt een derde en beslissend duel. Aanstaande woensdag om half negen op het kopje uh, in de maak. Uh, Bloemendaal in de aanval. Uh, met de moed uh, de wanhoop. Uh, alles op de helft van laden Om in ieder geval maar gelijk spel uh, uh, binnen, te, binnen te krijgen. Maar het ziet er niet naar uit. Uh, het ziet er echt uh, niet naar uit. Bloemendaal, uh, ik, ik zal niet zeggen ze zijn de, de kluts kwijt. Maar van, echt van uh, doordachte aanvallen zoals we die kennen op snelheid. Die hebben we de laatste tijden, de laatste minuten echt niet uh, meer gezien. Uh, het zijn meer individuele acties, lange loopacties die een opluchting moeten brengen, maar waarvan de tegenstander heel voorspelbaar kan uh, reageren. Andermaal uh, Nick Meijer uh, rond de 23 meterlijn krijgt een vrije slag mee. Nee, hij krijgt hem tegen. Heel snel genomen. En dan zou je zomaar zien, zou het nog uh, 2-4 kunnen worden. Maar dat gaat in ieder geval niet door. Niet door. En, uh, Jaap Stokman brengt uh, Wouter jullie weer instelling. Ja, hij heeft alle ruimte. Hij gaat naar links, hij kan naar rechts. Hij kiest voor een hele harde bal in het centrum. En dan komt er een bal richting, uh, richting stip. En daar staat uh, Vermeerlo. En die schiet. Nou, op de, op de stip. Uh, een paar meter uh, voor uh, doelman Akbar uh, gaat uh, die bal naast. Uh, Andermaal uh, een, uh, een overtreding. Maar het hoeft niet meer... De wedstrijd is afgelopen en ik zei het al, soms is de werkelijkheid gekker als de grootste gek kan bedenken. Maar Bloemendaal, de favoriet, eh, misschien wel voor de landstitel, die eh, moet hier vanmiddag in het tweede duel zijn meerdere erkennen in Laren. Dat gisteren nog eh, met 3-0 klop kreeg eh, van Bloemendaal. Ja, zo zie je maar weer hoe het kan eh, verkeren. Woensdagavond om half negen mag Bloemendaal proberen om alsnog in die finale te komen. Maar voorlopig heeft daar Laren een stokje voor gestoken. Ja, en ze zijn blij hoor. Ze zijn, ze zijn blij, ze glunderen. Dat had Laden zelf ook niet gedacht. Maar Luke Durner, de Australiër, was vanmiddag goudwaard met twee strafcorners. Ik weet niet uh, of ik, uh, Jaap, nog rond kwart voor vijf, tien voor vijf de gelegenheid krijg om iets te doen met een interview. Dat zou heel mooi en wenselijk zijn. Maar gelet de omstandigheden en de tijd die ons rest, ben ik bang dat ze eerst in de kleedkamer nog een. Een gesprekje krijgen. Uh, maar we zullen ons best doen, in ieder geval, om nog het naadje van de kousen te weten. In ieder geval, verrassende ontknopingen hier uh, op het kopje. Bloemendaal uh, maakt geen korte metten. Het had het vandaag voor eigen publiek uh, kunnen afmaken. Dat is niet gebeurd. Lara heeft de laatste strohalm. Goed weten te benutten en vastgepakt. Want dat versloeg hier Bloemendaal in de tweede helft in een 41 duel. Soms hard, uh, soms uh, op het randje. Maar uh, desalniettemin de uitslag van 2-3 is misschien wel terecht. Want Bloemendaal liet het in de beslissende momenten, met name de, de strafbal van Brouwer, toch een beetje afweten. Tot zo. starts flashing, run before your old age starts bashing. Dat was de Cosmic Carnival en wij gaan weer terug naar de, het kopje van Bloemendaal want daar zit Jaap Stokman naast Frits Reek over de wedstrijd die vandaag is gespeeld en die zo vervelend is afgelopen voor Bloemendaal. Als ik links van mij kijk Jaap dan zie ik allemaal Paraplus die richting clubhuis vluchten want het begint nu echt te regenen. De wedstrijd had er eigenlijk weinig last van. En we hebben een groot gedeelte gehad met een zonnetje. Maar dat gold eigenlijk niet voor het resultaat van Bloemendaal vanmiddag. Na de 3-0 overwinning, de 3-2 nederlaag tegen Laren. Tegenover me Jaap Stokman, de doelman van Bloemendaal. Jaap, hoe, hoe kan zoiets? De ene wedstrijd heel goed en de andere wedstrijd het vergeten af te maken. Ja, nou is precies wat je het zegt. Hè? Vandaag vond ik onszelf helemaal niet slecht. We hebben heel veel kansen gehad, veel corners. Uh, ja, die maken we niet. En uh, ja dan wordt het lastig, doen zij, uh, doen zij wel. En ik denk, uh, gisteren was toch het verschil daar, wat uh, dat vlak. Uh, toen maakten wij onze kansen wel. Toen hebben we niet gek veel kansen gehad, maar die maakten we. En die maakten zij toen niet. En uh, 3-0 was misschien een beetje geflatteerd. Maar uh, uh, ja, goed, ze hebben vandaag alles of niets gespeeld. En dat is uh, goed uitgepakt vind de algemene stemming vooraf aan de wedstrijd was hier bij de perskamer uh, van Bloemendaal wint met twee vingers in de neus. Toch een beetje lade onderschat misschien? Nou, ik denk niet van, van onze kant. Want uh, ja, wij weten uit het verleden ook dat tweede wedstrijden eigenlijk de lastigste wedstrijden zijn uh, als je de eerste wedstrijd gewonnen hebt. En uh, wat dat betreft was er absoluut geen sprake van onderschatting. Maar ja, zij speelden echt uh, alles of niets. En uh, ja, ze hadden een beetje mazzel uh, met het uh, ja, vereidelen van onze kansen. En dat hebben ze goed gedaan. Uh, belangrijk, blijkt ook nu weer, uh, de strafcorner. Uh, Die corners van Deuner is eigenlijk voor een keeper weinig eer aan te behalen. Je hebt een paar formidabele reddingen heb je nog, uh, nog gedaan, uh, Ver uitlopen. Uh, verwijt je jezelf iets? Of... Denk je, ik had iets anders moeten doen? Nou nee ja, kijk, je hebt het, van tevoren maak je de afspraak hoe je, hoe je hem gaat verdedigen met z'n allen. En uh, ja, daar sta je dan op dat moment achter. En ja, goed, die keuze hebben we bewust gemaakt, gemaakt hoe, we, hoe we uit zouden verdedigen. Ja, uh, soms uh, uh, soms uh, ja, gaat iedereen heel vaak proberen toch te stoppen. En uh, ja, het is niet anders. Hadden jullie vanaf bij de voorbereiding, jullie eigen corner uh, zo ingekleed als vanmiddag. Dat allemaal uh, varianten? Uh, onze corner. Nou, we hebben toch een aantal rechtstreeks uh, corners ook gespeeld. Uh, nou, ik moet ook eerlijk toegeven dat de keeper van Laar, Akbar, die heeft ook een hele goede wedstrijd gespeeld. Dus uh, ja, dan, dan wordt Behalve die eerste goal dan. Uh, de eerste corner? Die eerste goal. Oh, die eerste goal. Ja, dan goed. dat uh, daar moet je ook een beetje mals. op hebben uh, als aanval. Maar nee, goed, verder heeft hij het ook goed gedaan en uh, hebben, zij de, hebben zij de corner heel goed verdedigd. Nu uh, woensdag uh, moet het gaan gebeuren. Ja, daarom dus. Uh, ja, het is nu even balen, maar uh, vanavond moet het knop weer op naar, uh, naar woensdag. En, uh, ja, het is een cliché, maar ja, het is weer een wedstrijd op zich. En, uh, ja, we moeten weer een vol, volle 100% staan. Wat moet woensdagavond anders? Nou, ik denk uh, we hebben in ieder geval genoeg kansen gehad. Ik denk dat we iets scherper, scherper moeten zijn in de afronding, en dat is uh, gewoon in het veldspel en uh, met de corners. Als we daar iets, uh, iets scherper in kunnen zijn, dan uh, heb ik alle vertrouwen in. Is het mogelijk voor een uh, topteam, en dat is Bloemendaal toch, hè, om in uh, vier dagen drie topwedstrijden af te leveren? Nou oh, ja, we hebben het uh, in het verleden ook gehad. Vorig jaar hebben we het uh, volgens mij met hetzelfde sch schema gehad. Zoals toen hebben we in de play-offs zes wedstrijden ge gehad. Uh, dus alle, ja, alle drie de wedstrijden die mogelijk waren. En uh, ja, we hebben daar wat dat betreft ervaring mee. Dus uh, ja, uh, wat ik al zei, ik heb er vertrouwen in. Hij heeft er alle vertrouwen in. Jaap Tokman, de doelman van Bloemendaal. Bloemendaal gaat woensdagavond nog een keer proberen om laren te verslaan. In het alles-en-beslissende derde duel van de playoffs. Het verloren vanmiddag voor eigen publiek met 3 tegen 2. You know, the, the night. Night divides the day. We chased our pleasures here Dug our treasures there Wel mooi hoor, eerlijk gezegd. Het uh, halve genootschap Oud-Zandvoort uh, komt uh, gewoon nu even gezellig binnenzetten. Die hebben gewoon uh, als stel voor katten vandaag op de jaarmarkt uh, gestaan. Ja, dat is leuk. Leuk hè? Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, wij, uh, wij zijn uh, de broedste niet uh, bij CFM. Uh, we, we bieden dan graag. Voor al die folders onderdak, uh, kom er maar even bij uh, Peter Bluis. Want uh, je bent de redacteur van De Klink. Ja. Maar hebben jullie nog even goed uh, goede zaken We gedaan of We hebben business gedaan. Het was een beetje winderig slot. Een ja? beetje stormachtig slot. Ja. Ja. Uh, even over, uh, want jullie hebben daar gestaan uh, ja, een met de stem. Ja. Ja, uh, uh, wat, wat, wat kan je erover vertellen over die, uh, de dag van vandaag? Nou, Het was een uh, hele leuke dag. Af en toe een beetje fris. Maar een rustpunt voor zandpoor, Zandvoorters hè, om even te komen kijken. Ja. En om wat, zeg maar, wat souvenirs te uh, souvenirs en wat leuke pearlaria en uh, informatieve uh, materiaal te kopen over zandvoort. Ja, uh, het was leuk, hè? Ja. Uh, en ook uh, natuurlijk mensen die even over de klink praten en over het genootschap. Gewoon gezellig. Ja, uh, die klink, ja. Ja. is er al een uh, nieuwe of uh, hebben we die uh, onlangs al in de brievenbus uh, gezien? Die hebben we al in de brievenbus gezien, ja. daar hebben we uitgebreid over gesproken ja. samen op, tijdens het programma zaterdagochtend. Ja. Mm -hmm. Er is dus heel erg veel belangstelling voor, veel waardering van de, de, de scholen, hè, de lagere scholen en, uh, en de basisklassen. Dus dat is een bijzonder uh, geslaagd nummer. Ja. Um, kun je al iets uh, verklappen wat uh, misschien uh, in de komende klink uh, gaat uh, komen? Of uh, zeg je van dat hou ik toch nog even voor me? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Het wordt een gewone, normale klink weer. Want dit soort, <lacht> dit soort bijzondere nummers... Met ja. een, uh, een genootschap wat uh, zeg maar toch zijn beperkingen heeft in de financiële middelen. Hmm. Uh, kan dus niet iedere keer zoiets maken. Dus we gaan nu weer een keer gewoon doen. Financiële middelen. <laughs> Volgens mij zijn jullie gewoon de grootste club van Zandvoort. Wil ik wil niet zeggen de rijkste. <laughs> nee, oké. Okay, nou, dat, dat is ook weer waar. Uh, nog even, want ja, uh, wat over die klink, hè, er staan altijd mooie foto's in. ja. Uh, Nee, nee, kijk even naar. Nou. Je, je schut even de, ja, <laughs> daar. Regen, het het Er regen, staan maar. heel wat foto's in je klink. Ja. Uh, ja, hoe komen jullie daar aan? Zijn er toch nog een hoop zandvoorters die dan hun zolder even aan het uitmesten zijn? Ja, nou, dat gebeurt inderdaad. Mm -hmm. en recent hebben we weer een, een, een, een mooi materiaal gehad. En uh, dat gaan we dan weer heel netjes inscannen. En dat komt dan weer be, uh, beschikbaar voor de de bevolking. Dus uh, mensen die nog wat uh, over graag, hebben... Graag, heel graag. Niets weggooien. Ja, Gewoon een telefoontje of een mailtje. En uh, wij gooien het liever zelf weg, bij wijze van spreken. Als het zeg maar de historisch verantwoord materiaal is. Ja. Dan dat de mensen het in een zak meteen weggooien en... Uh, en later dacht ik, oh, frek, dat is toch wel waar. Ja, ja, hele, ja, uh, ja. Uh, hè? ja. Zonde. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, Duidelijk. Uh, in ieder geval, uh, jullie hebben uh, goed je best gedaan. Jullie hebben ja. in ieder geval uh, regen en wind getrotseerd. Want maar zo zijn warme handen. Uh, nou ja, hiernaast uh, ja. hebben ze denk ik wel ja, wat warme, ch warme chocola, ja. denk ik eerlijk gezegd. Ja. Uh, dankjewel voor even de kleine en korte uh, toelichting van wat jullie vandaag hebben gedaan. Graag hè? gedaan, dat is even leuk zo. Ja, oké. Okay. Uh, dat was uh, dus uh, de, de man van de klink, de redactie. Het is niet die dorpsomroeper. Die heeft ook zo'n klink, hoor. Dus uh, dat is weer wat anders. Uh, maar dat is Peter Bluis. Wat zeg je, Peter? Dankjewel. Uh, goed, uh, wij gaan nog even een uh, stukje muziek uh, draaien. Dus Richard Ashcroft. En A Song for the Lovers. Richard Ashcroft uh, met de song voor de Lovers. En wij sluiten dit uh, programma ZFM Zandvoort en AB Radio met uh, Zondag in Kindermaland af. De koek is op en woensdag voor die mensen die uh, geïnteresseerd zijn in het hockey. Kunnen ze naar de zomerzorglaan en kijken of hun uh, favoriete hockeyclub in ieder geval erin zal slagen. Of ze de einde van de playoffs uh, kunnen halen. Dat is de finale dan sluit af met dit mooie nummer van We Cook With a Fire met Superstar. Wat mij betreft, graag tot de andere keer. Dag!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 Ze worden in de Golf van Mexico ingezet bij de bestrijding van de olievervuiling. De Nederlandse veegarmen verzamelen vanaf woensdag drijvende olie... en pompen die vervolgens in het ruim van een schip. Amerika houdt de apparatuur en geeft Nederland geld om nieuwe te kopen. In Bakel bij Helmond zijn negen Britse vliegtuigbommen... uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De duizend ponders waren gevonden op een plek waar een nieuwbouwwijk moet komen. De explosieve opruimingsdienst ontmantelde de bommen ter plaatse. Daarom moesten een paar honderd omwonenden tijdelijk hun huis uit.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 Bij Ens in de Noordoostpolder is gisteren een motorrijder aangehouden die met meer dan 200 km per uur over de A6 reed. De jongen van 18 droeg geen helm, maar een bivakmuts en zijn motor had geen kenteken. De man had de motor een uur daarvoor in Almere gekocht en hij had alleen een geldig brommenrijbewijs. De Libische Airbus die bij Tripoli is neergestort had geen technische problemen. Dat meldt het Britse persbureau Reuters dat een deel van de conclusies van de Libische onderzoekscommissie heeft ingezien. De onderzoekers baseren zich op de gegevens van de zwarte dozen. Het onderzoek is nog niet afgerond. Een explosie kort voor de landing wordt uitgesloten. De A330 van Afrikia Airways stortte bijna drie weken geleden vlak bij de landingsbaan neer. Daarbij kwamen 103 mensen om, onder wie 70 Nederlanders. Het weer vanavond overwegend bewolkt en van tijd tot tijd nog buien. In de loop van de avond.